Ja, Jan, kun je mij horen? Over. Ik hey, kan je horen, het geluid viel ineens weg. Over. Ja, ik hoor je, ik, ik weet niet hoor, ik hoor je door een ander kastje heen dan, uh, dan ik gewend ben. Maar nou gaat het uh, geloof ik goed. Zeg Jan, de, de mededeling hier vandaan, dat we het wel even fijn moeten houden hè, in het begin. Het is toch een uitzending die niet geplaatst is op de, op de, op de avond. En Nederland uh, barst van, uh, van hokjes, mensen die uh, misschien met vreugde naar Bomas hebben geluisterd. En de zaak nou uh, minder plezier vinden. We moeten het wel fijn houden. Je kunt wel je gang gaan. Maar ik zou ze niet overdonderen de eerste keer. Ben je daar een beetje mee eens? Over. God, nee, jongen. Ik heb, ik heb toch niks uh, onwelvoegelijks gezegd? Of wel? Over. Nou, het feit dat Rijkswaterstaat met condooms te slingeren in hun keten en zo. Dat, is, uh, dat komt hier vrij hard aan, Jan. Over. Nou, niet, niet. Ik zei dat ik dacht dat het een condoom was. Maar het uh, bleek een verdroogd worstvelletje te zijn. Over. <laughs> Oké. Okay. Goed, zeg, we moeten de, de calls afspreken. Hè? Um, het is zo dat wij, uh, wij willen in ieder geval contact met je hebben vanavond om negen uur. Om, dat, om even te weten of je er nog bent. Dat hopen we dan natuurlijk. En uh, voor de rest zitten wij hier uit te luisteren. Dat is hetzelfde als we met Godfried hebben gedaan. Maar je bent niet verplicht om te komen. Heb je behoefte om iets te melden, dan luisteren wij om drie uur. Dus dat is van vijf voor drie tot tien over drie. En van 5 voor 6 tot 10 over 6. En om 9 uur hopen we je in ieder geval aan de lijn te hebben. Is dat begrepen? Over. Ja, even kijken, het is nu 10 over 12, hè? 9 uur, ja, dat is toch wel goed. Ja, dat is, uh, dat is wel een uh, goede tijd. Over. Oké, okay, nou als je het anders wilt, dan kun je dat rustig zeggen hoor. Het is inderdaad 10 over 12. Over. Ja, nou, ik dacht eerst nog: laat ik het liever om 6 uur doen in plaats van om 9 uur. Maar 9 uur is misschien wel prettig voor jullie, hè? En weten jullie dat ik onder zeil ga en zo? Is dat zo? Over. Nee hoor Jan, dat maakt niets uit. Als jij om zes uur wilt, dan laten we die van negen uur vervallen. Zeg het zelf maar. Over. Uh, nou, laten we toch maar, het dan om zes uur doen. Want dan heb ik nog een lange avond voor, maar dan kan ik nog een eind weg. Over. Uitstekend, dat is begrepen. Uh, zoals gewoonlijk krijg je de laatste opmerking van mij en dan teruggeven en nog even uitluisteren. Heb je nog iets te melden? Over. Uh, ik, ik wilde vragen, zeggen. Uh, ik heb toch een heleboel verteld ook van het eiland... Uh, uh, of of vind je dat niet? Of moet er, uh, moet er meer verteld worden van het eiland? Ik dacht dat ik al heel wat genoemd had over. Ja, dat is wel. Je hebt ook veel verteld van het eiland. Het was ook wel een goede uitzending. Maar het was een beetje eenzijdig qua door de vogels en door de zeehonden en zo. En het is gewoon voor, voor mij waarschijnlijk ook wennen. Na een heel andere vorm van gesprekken die je met Bomas hebt, kom jij er eens? Je bent gewoon uh, ja, moderner, uh, realistischer. Dat is alles. Uh, heb jij nog iets te melden voordat we gaan afsluiten over? Nee, hey, ik, uh, ik ben dus om, uh, even kijken, om zes uur uh, ben ik hier. Oké, okay. om drie uur hoef je dus niet uh, te zijn er hoor, dus dan kom ik er toch niet. Want dan ben ik ver weg. Is dat goed? Dan kan jij tenminste ook een, uh, een lekker eentje slapen of zo, want je zal wel moe zijn. Na gisteren, over. Uitstekend, ja ja, we houden van elkaar hè, Jan. Goed, ik geloof dat ik de laatste opmerking nu heb, wij, uh, wij luisteren uit. Um, vanaf nu dus de zender sluiten. Dus horen dat hij het klikje maakt en je geen geruis meer hoort. Veel sterkte. Ik heb, heb een idee dat je dat niet zo nodig hebt. Maar we wensen je toch. Je zal je wel vermaken. En tot vanavond vanuit de Bredenburg. Over en sluiten.